Het weer is nog afwisselend bewolking met kans op een paar buien. In de loop van de dag wordt het overal droog en komt de zon er op steeds meer plaatsen bij. De wind komt uit het westen tot noordwesten en neemt in kracht af. Het wordt zo'n 8 graden. De komende nacht trekt de wind weer aan en dan gaat het weer regenen. Morgen wordt opnieuw een onstuimige dag met buien en veel wind. ANWB verkeersinformatie: er staan files op de A4 Bergen op Zoom richting Antwerpen tussen Bergen op Zoom zuid en Hogerheide 2 kilometer. Vanwege technisch onderzoek na een aanrijding op de A15 Rotterdam... richting Gorkum bij Papendrecht 4 kilometer. De rechte reishok is dicht. De A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom... is dicht tussen Nieuwland en Heinkenszand na een aanrijding. Inmiddels staat er nu 2 kilometer file. Verkeer kan het beste de omleidingsroute U21 volgen. Of je nou de belangrijkste presentatie van het jaar gaat geven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 Postbode die rijbewijs kwijtraakte. Mag toch rijtest doen. De Ombudsman. Vanavond om 10 voor 9 bij de Vara op Nederland 2. Het NOS Radio 1 Journaal. Het Lara Rentzen. Goedemorgen. Het is zes minuten over acht. We gaan het voelen. In 2013 een groot aantal pensioenen zal worden verlaagd, meldt de Nederlandse Bank. Ik spreek zo de vrouw die verantwoordelijk is voor het toezicht op de pensioenfondsen in Nederland. En voor de inwoners van de dorpen in de gemeente Ten Boer bij Groningen was het even schrikken vanochtend. Ze werden op sprong geëvacueerd. Ik doorde achter de deur, deed de deur open, er stonden, ik denk al van de gemeente stonden hoor. En de, ja, ze de dijk staat hier op de deur breken van Eemskanaal. En jullie moeten onmiddellijk evacueerd naar de Sparaal en Ten Boer. Je hoort het, ze moesten weg. Het was niet zoals gisteren in Tolbert dat mensen gevraagd werden of ze weg wilden gaan. Mensen moesten echt weg. De dijk staat daar op doorbreker. Het water zijpelt er al doorheen omdat het verzadigd is met water. Verslaggever Karin Alberts is inmiddels bij de sporthal in Ten Boer... waar het toch wel veilig is en waar de geëvacueerde mensen worden opgevangen. Karin, hoe is het daar? Ja, nou, het is, het is druk, kan je anders zeggen. Uh, op, op het wel het parkeerterrein, dat helemaal vol. Er zijn ook een heel aantal lege trucks, uh, leeg op dit moment. Ik vermoed dat die gebruikt zijn om, om mensen hierheen uh, te brengen. Maar dat zal ik zo meteen op gemak eens even gaan navragen. Nou, dan kom je door het halletje waar een haag mensen bij de deur. Zich verdrinkt. Een sigaretje rokend. Nou, daar ben ik inmiddels uh, langs heen gelopen. En ik sta nu in die sporthal. En ja, daar wordt uh, koffie gedronken. Daar zitten mensen op een bankje. Uh, ja, uh, het is gemoedelijk gezellig. Ik, wil, ik zie verder geen, uh, geen paniekerige toestanden. Uh, een aantal mensen heeft ook uh, de hond meegenomen. Misschien hoor je op de achtergrond lachen. Ja. Dus, uh, en ja, ik vind het altijd heel moeilijk om getallen uh, te schatten. Uh, hier zitten zeker geen 800 mensen. Maar uh, nou, enkele tientallen zijn het wel. Uh, een kleine honderd. En uh, ik vermoed zomaar dat er nog meer bij komen. Oké, okay, nou blijft dan nog even, Karin. horen. we later nog wel van je. We gaan eventjes naar uh, de burgemeester van Ten Boer, André van den Nadort. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb het maar aan iedereen gevraagd vanochtend in deze regio. Uh, heeft u een beetje geslapen vannacht? Uh, nee, ik heb niet geslapen vannacht. Ik werd om kwart over twaalf uh, gebeld uh, dat, er, uh, dat men bezig was uh, de dorpelingen uit Woltersum met het versterken van de dijk en uh, of ik daar toch even naartoe uh, wilde komen. Dus dat heb ik gedaan, uh -huh. uiteraard. Uh, en daarna is het allemaal in de stroomversnelling uh, gegaan. Want u bent daar gaan kijken. Wat trof u aan? Uh, ik ben er gaan kijken. Ik trof daar, uh, wat ik al zei, een heleboel dorpelingen... die druk bezig waren met het, uh, het slepen van zandzakken naar uh, de plekken... waar het water uh, door de dijk heen uh, kwam. En als u het heeft uh, over water dat door de dijken heen komt, meneer Van der Naad, gaat dat dan om, om grote hoeveelheden water of sijpelt het langzaam? Nou, het is zeg maar een, een, een, een kraan die loopt. Met dat, met dat tempo ongeveer. Oké. Okay. En uh, het, dat er op zich water doorheen loopt... maar dat heb ik me dan ook laten vertellen door mensen van het waterschap... is uh, dat dat kan. Hè. Een, een dijk is natuurlijk een grondlichaam waar water op zich wel doorheen kan lopen... Maar op een gegeven moment uh, gaat er ook zand mee spoelen. Nu je kunt je voorstellen, uh, zand dat is dan het dijklichaam... en dat gaat de dijk dan ernstig verzwakken. En die plekken moesten uh, verstevigd worden. Mm -hmm. Nou, zeiden we eerder al iedereen is verplicht weg te gaan. Niet zoals in Tolbert uh, vrijwillig. Werkt iedereen ook mee daaraan? Heeft iedereen door dat het gevaarlijk kan worden? Um, ik heb op dit moment uh, het idee dat iedereen daaraan uh, aan meewerkt, uh, voor zover ik het beeld uh, heb. Ik zou ook iedereen op willen roepen om daar ook vooral uh, gevolg aan te geven. Uh, aan die oproep voor die evacuatie, want het gaat echt om de veiligheid van de mensen. Ja. Um, wanneer is iedereen uit het gebied, denkt u? Want u heeft natuurlijk daar een, een scenario voor geschreven, een, een draaiboek voor gemaakt. Uh, ja, en daar komt bij dat, uh, dat dat scenario is ook zo opgebouwd... dat gekeken is van ja, hoe loopt het gebied uh, uh, als de dijk doorbreekt? Hoe loopt het gebied vol? En in, in dat tempo, in die, schil, uh, in die schillen, moet ik zeggen, wordt ook, uh, ook ontruimd. Ja, dus uh, Woltersum, Woltersum het eerst, want uh, Woltersum ligt direct aan het Eemskanaal. Woltersum ligt direct aan het Eemskanaal... Uh, maar ook het, uh, de plek waar de, de zwakke plekken in de dijk uh, zitten... Uh, is ook ter hoogte van Woltersum. Dus okay. dat is ook de reden waarom we zo met eerst uh, hebben, uh, hebben ontruimd. En gaat het dan om mens en dier? Dan nou, gaat het om mens en dier, ja. Z zijn er veel dieren? Want het is voornamelijk een dorp, maar daaromheen uh, landbouwgrond, hè? Ja, precies. Er zitten een aantal uh, grote veehouderijbedrijven. En uh, we zijn ook drukdoende om uh, voor, uh, voor het vee... Uh, nou ja, en het materiaal te organiseren om uh, de dieren te kunnen evacueren. Maar natuurlijk ook een plek waar ze uh, veilig naartoe kunnen. Goed. Uh, ik wens u succes en sterkte met uh, alle operaties. André van den Nadort, burgemeester van Ten Boer... Dank u wel. Fijn dat u ons in alle drukte even te woord wilde staan. Wij gaan gauw door naar uh, Joop Atsma. Het lukt de waterschappen in Friesland en Groningen niet overal dat water weg te krijgen. Hè. Zoveel is wel duidelijk. U hoorde dat vanochtend ook. Uh, de stand in het Eemskanaal neemt toe, ze krijgen het water niet weg richting de Waddenzee. Rijkswaterstaat heeft daarom inmiddels pompen gestuurd. En ik zei het al, we gaan praten met uh, de staatssecretaris Atsma. Goedemorgen. Goedemorgen. U woont zelf in Friesland, hè? Ik woon op de grens van Groningen en Friesland. Dus uh, zo'n 300 meter van de grens van beide provincies. Heeft u nog droge voeten? Uh, als ik in huis blijf, zeker. Als ik in de tuin ga, wordt het lastiger. Uh, maar ja, natte voeten in de tuin in deze tijd van het jaar is op zich niet zo'n probleem. En uh, gelukkig valt het uh, hier bij mij in directe regio mee. Maar ja, je ziet ook hier echt veel land open onder water uh, uh, staan. In. Ja, dat duidt erop dat, dat, dat, dat het echt allemaal verzadigd is. Hmm. Eh, ik zei het al, Rijkswaterstaat heeft pompen gestuurd. Waar worden die ingezet? Nou, het is, ze zijn op dit moment aan het bekijken uh, waar ze echt kunnen worden ingezet. Omdat de, de pompen een zodanige capaciteit hebben dat ze ook voldoende water moeten kunnen verstouwen. Uh, wil het echt gaan werken? Nou, ze zijn eerder al eens in het buitenland ingezet bij, bij grote wateroverlastproblemen. Uh, en op dit moment wordt gekeken of uh, uh, in de omgeving Lauwersoog ze eventueel zouden kunnen worden ingezet. Maar uh, ja, je kan die pompen vanwege een grote capaciteit niet overal uh, gebruiken. Dat heb ik me laten voorlichten. Mm. De waterschappen Friesland en uh, Noorderzeilvest vinden dat er een gemaal moet komen... Hè, om uh, Lauwers meer te bemalen, om het water actief weg te krijgen. Het wordt allemaal uitgesteld omdat de rijksbijdrage niet doorgaat. Laten we even luisteren naar wat de dijkgraaf Paul van Erkelens... van waterschap Friesland eerder in onze uitzending zei.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 Ja, meneer Asma, het is uh, duur om zo'n gemaal aan te leggen daar. Um, u hoort het uh, eigenlijk de vraag van Paul van Erkelens. Zou het Rijk willen meebetalen daaraan? Um, is de situatie nu zoals die nu bestaat voor u een reden om daar nog eens over na te denken? Nou ja, kijk, het, uh, de discussie over een uh, nieuw gemaal bij. Uh... Bij het Laosmeer is niet nieuw, die is al uh, van jaren geleden en ik heb hem zelf ook van, van dichtbij gevolgd. Het duurt heel ik lang, hè, he, die discussie? Ja, ja, die duurt al heel lang en uh, je zult altijd zien dat in een periode van, van extreme waterhoeveelheden uh, die vanuit het Laosmeer naar de Waddenzee uh, overgegeven moeten worden, deze discussie ook terug zal komen. Mm -hmm. Nou, ik heb uh, op dit moment, uh, de, als, je, als het gaat om de concrete vraag, is er geld voor? Nou, binnen, binnen de begroting.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 En uh, ja, ik denk dat het wel goed is dat je met de betrokken waterschappen nog eens een keer gaat kijken uh, hoe groot de noodzaak is dat je daar nu uh, versneld uh, nou ja, na gaat kijken. Mm. Want vergeet niet dat we niet alleen hier uh, op dit moment problemen hebben, maar we moeten, we moeten ook zorgen dat het water vanaf het IJsselmeer uh, ja, toch ook in, in, in ruime mate richting de, de Noordzee. en de zeker worden uh, overgeheveld, dus daar... Ligt op dit moment de, de echte prioriteit, de, de investering in de, in, in, de, in de afsluitdijk met de daarbij behorende spaarcapaciteit? Mm -hmm. Dat is op dit moment uh, prioriteit nummer één. En als uh, vanuit het noorden wordt gezegd dat, uh, dat we daarnaast ook uh, vooral moeten investeren in, uh, in een uh, extra capaciteit bij het Lauwensmeer, ja, dan denk ik dat we daarover moeten gaan praten. Maar okay. echt, uh, echt scherp is die wens uh, bij mij in elk geval de afgelopen tijd niet op tafel gelegd. Oké. Okay. Ja. Het is wel een mens, maar niet meer dan dat. Dan nou, misschien ik... komt dat nog na vandaag. Wie weet, ligt er ook aan natuurlijk wat er, kan ik mij zo voorstellen... bij Woltersum en bij de Eemskanaal gebeurt eh, vandaag. Gaat u daar nog kijken? Want de situatie is kritiek, hè? Ja, ik, eh, ik, ga, ik ga zeker kijken bij, eh, bij Woltersum. Ik heb eh, het is de bedoeling dat we vandaag eh, naar Lauwenshoog gaan en naar eh, Woltersum. En ja, dat is vooral ook om te kijken of alles eh, eh, zomaar gaat zoals... Eh, Iedereen vindt dat het zou moeten gaan. En mm -hmm. we moeten vooral voorkomen dat we de mensen in de weg gaan lopen. Van dat er met name bewolters op dit moment nodig aan de hand is. Dat mag ook duidelijk zijn. De oproep van de burgemeesters is volstrekt helder. En ik vind ook dat dat de eerste prioriteit heeft. En dat ik daar dan ga kijken. Dat, ja, dat is wat mij betreft niet de allerhoogste prioriteit. Maar als het kan, ga ik ja. zeker dat doen. Ze vinden het vast fijn dat u er bent, kan ik mij voorstellen. Staatssecretaris Ootsman, dank. Graag gedaan. Zo dadelijk in het Radio 1-journaal. Met de democratie in Hongarije gaat het niet goed. Dat zegt een deel van het Europarlement. Er zijn grote zorgen over. Zometeen meteen CDA-Europarlementariër Wim van der Kamp. Eerst verkeersinformatie. Jolanda van der Velden. Maar het zijn vooral de aanrijdingen die files veroorzaken. Eentje op de A4, Bergen-Op-Zoom richting Antwerpen. Bij Hogerheide 4 kilometer. Daar is de rechte rijstrook dicht. Op de A15 Rotterdam-Gorkum bij Papendrecht nog 4 kilometer. Ook daar is een rijstrook dicht. En de A58 Vlissingen-Bergen-op-Zoom is nog helemaal dicht... tussen Nieuwland en heink Er staat drie kilometer. Beter is het om de omleiding U21 te volgen. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. Straks Hongarije, eerst onze pensioenen. Ongeveer 125 pensioenfondsen zullen binnenkort bekendmaken... dat ze gaan korten op de pensioenrechten. Dat betekent dus dat uw pensioen omlaag gaat kan zowel zijn op het pensioen waar werknemers nu voor sparen... als op de uitkeringen van gepensioneerden. Het had nog veel meer pensioenfondsen kunnen raken... maar omwille van moeilijke marktomstandigheden... een schuldencrisis, een inzakkende beurzen noem maar op... heeft de Nederlandse Bank besloten ietsje soepeler om te gaan... met de maatregelen die pensioenfondsen moeten nemen. Ik praat erover met directeur Johan Kellerman van de Nederlandse Bank... verantwoordelijk voor het toezicht op de pensioenfondsen in Nederland. Mevrouw Kellerman, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe staan de pensioenfondsen er momenteel voor? Is het een belabberde staat? Zou je dat zo willen omschrijven? Nou, we weten al een tijd dat de pensioenfondsen het moeilijk hebben. En uh, in 2008 hebben ze uh, zogenaamde herstelplannen moeten inleveren bij de Nederlandse bank... Waarbij wij ze een periode hebben gekregen die langer is dan normaal. Normaal zou het drie jaar zijn geweest, ze hebben vijf jaar gekregen... om aan te geven hoe ze weer uit uh, die moeilijke situatie kunnen groeien. En wat we zien is dat dat helaas niet lijkt te gaan lukken. En dus nogmaals mijn vraag, zou je daar de kwalificatie belabberd aan toe willen voegen? Als het gaat om 125 fondsen die zullen moeten korten, want dat zijn er niet weinig. Dat is een heel groot aantal, dat is ongeveer het kwart van het totale aantal fondsen. En uh, dat is een, een somber beeld. En het had nog somberder kunnen zijn als u niet wat soepeler om was gegaan met de pensioenfondsen. Wat, wat, wat, heeft u nou, wat, wat staat u ze nou toe?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 Um, dat is de ene kant van onze maatregel. En verder hebben we gezegd, als die kortingen dan komen... en die komen op zijn vroegst in april volgend jaar... Uh -huh. um, dan mogen fondsen die kortingen in eerste instantie beperken tot 7%. Oké. Okay. Wat adviseert u gepensioneerden en werknemers te doen... Nou, een belangrijke reden waarom wij hier nu mee naar buiten komen... is omdat we tegen de fondsen willen zeggen... Um, wees nu helder, schep zo snel mogelijk duidelijkheid... richting de gepensioneerden en richting de deelnemers. Dat betekent dat de deelnemers nog invloed kunnen uitoefenen... op de besluitvorming de komende tijd. Maar vooral dat ze ook kunnen kijken naar hun eigen financiële situatie... en kunnen kijken of ze eventueel nog aanvullende maatregelen zelf kunnen nemen. Acht u het verstandig? Um, of raadt u werknemers aan om zelf te gaan sparen op dit moment? Nou, het is in ieder geval belangrijk dat alle werknemers en ook gepensioneerden... zich informeren over wat is de situatie van mijn pensioen. Ja, want ik vraag dat omdat u, he, de korting gaat om zo vroegst in op 1 april 2013. Nou, dan zou je kunnen hopen dat het nog goed komt. Um, al is dat misschien ijdele hoop, want de, de kredietcrisis, de eurocrisis... Uh, raakt steeds meer verweven. De problemen zijn ook nog lang niet voorbij. Ehm... Um, is dat wat u in feite nu doet? Even wat ruimte geven in de hoop dat, dat het nog goed komt. Nou, Natuurlijk hopen we allemaal dat het uiteindelijk niet nodig zal blijken te zijn. Of dat het in mindere mate nodig zal zijn dan het er nu naar uitziet. Um, maar we weten het niet. En dat is het grote probleem. De situatie is zo onzeker. We kunnen er gewoon niet op rekenen dat het allemaal vanzelf wel weer goed komt. En dat is waarom we deze keer uh, de mensen duidelijk waarschuwen. En uh, tegen de fondsen zeggen, neem maatregelen en wees duidelijk tegen je deelnemers. Ja.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 En de grote fondsen die komen op 19 januari met hun definitieve cijfers over het afgelopen jaar. En ik ben er zeker van dat zij dan duidelijkheid zullen scheppen over hoe zij ervoor staan. Goed. Helder. Dank voor nu. Eh, we spreken elkaar vast vaker. Directeur Johan Kellerman van de Nederlandse Bank, verantwoordelijk voor toezicht op de pensioenfondsen. Het is acht minuten voor half negen. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Ik neem u mee naar Hongarije. Het gaat daar niet goed namelijk met de democratie. Het vindt een deel van het Europees parlement. Dat is de schuld van de regering van premier Viktor Orbán... die zich steeds meer ontpopt als een soort alleenheerser. Voor GroenLinks in het Europese parlement is de maat vol. De partij wil dat de lidstaten artikel 7-procedure tegen Hongarije beginnen. Dat kan betekenen dat de Hongaren hun stemrecht in Europa verliezen, binnen de EU. De democratie in Hongarije zou daarbij gebaat zijn, zegt Europarlementariër Judith Sargentini van GroenLinks. Maar volgens haar wil het CDA niet meedoen.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 Dat is dus lastig. Wim van der Kamp, Europarlementariër voor het CDA. Goedemorgen. Goedemorgen, mevrouw. Waarom is het CDA tegen zo'n artikel 7-procedure? Komt dat inderdaad omdat u ergens toch verwant bent? Um, op dit moment zijn er ook bij het CDA zorgen over uh, wat meneer Orban aan het doen is. Hij heeft uh, absolute meerderheid in het uh, Hongaarse parlement. En je kan beter, uh, zoals we dat vaak in Nederland hebben, coalitiekabinetten hebben dan blijven de mensen wat beter in evenwicht. En er zijn ook wat twijfels over de ideeën die deze meneer heeft. Uh, absoluut. Maar uh, wat mevrouw Sargentini wil, is, uh, is absoluut uh, te vroeg. Uh, de Europese Commissie onder leiding van uh, meneer Barroso en met daarin uh, mevrouw Kroes, die stelt op dit moment een onderzoek in... naar wat meneer Orbán uh, aan het doen is. Uh -huh. En het lijkt me gewoon fatsoenlijk en uh, redelijk om dat onderzoek even af te wachten. Maar we weten toch al wat er gaande is? Er zijn uh, pensioenfondsen genationaliseerd, uh, er zijn nog maar 14 religies erkend... homorechten worden ingeperkt, de centrale bank is niet langer onafhankelijk. Hoeveel beeld heeft u nodig? Het beeld is eh, dat we niet alleen moeten afgaan op, eh, zeg maar, eh, mediaberichten en eh, de toch erg gekleurde politieke invalshoek van mevrouw Sargentini. Het is allemaal niet waar. Eh, het is, eh, wat ik al zei, eh, ik heb ook zorgen over wat eh, die regering daar aan het doen is. Maar, maar die zorgen zijn nog niet groot genoeg? Is dat nu eigenlijk wat nee, u zegt? Kijk, het punt is, we, we kunnen niet alleen. Uh, men kan op sommige punten ook zorgen hebben over België en over Nederland. Het gaat erom nou, dat we. Nou, wacht even, daar is toch de centrale bank nog steeds onafhankelijk? <hums> het gaat erom dat we met z'n allen vaststellen wat uh, Orbán uh, daadwerkelijk heeft gedaan. Maar meneer nou, Orbán heeft toch de centrale bank bijvoorbeeld uh, de, de onafhankelijkheid daarvan ingeperkt? Ik, ik, dat, dat, dat is toch zorgelijk? Begrijp... Daar maakt toch ook het Europees Parlement zich zorgen over? En. en met, met het Europees parlement de hele EU? Ik begrijp uw emotie. Maar als je een artikel 7-procedure wil uh, uh, uitvoeren... zoals mevrouw Sargentini uh, dat wil... dan heb je daarvoor bepaalde meerderheden nodig. Die meerderheden die krijg je zowel in het parlement als in de commissie... als in de Europese Raad niet zonder gedegen feitenonderzoek wat ook op papier is gezet door de Europese Commissie. Oké, okay, dus daar is meer tijd voor nodig om eventueel draagvlak te creëren... en bewijs te verzamelen voor zo'n procedure. Exact. En daar zijn we nu mee bezig. Uh, ik denk dat iedereen in het Europese Parlement... altijd kritisch kijkt naar individuele lidstaten. Daar is nu bij Hongarije nogmaals absoluut uh, reden toe. Maar we zitten niet in de gemeenteraad van Amsterdam... Nee, we zitten in een samenwerkingsverband van 27 soevereine staten... die allemaal hun eigen, uh, zeg ik, uh, levenswijze hebben. En uh, we hebben het bij de Mediawet gedaan in januari. Dat vergat mevrouw Sargentini te zeggen. Dat de Mediawet is gecorrigeerd en aangevuld... naar aanleiding van druk van de Europese Unie. En ik verwacht dat dat dit voorjaar wederom zal gebeuren... Als het inderdaad okay. schending is van het Europees Verdrag. Want ik begrijp dat in dit voorjaar dat onderzoek afgerond zal zijn in Hongarije. Ja, absoluut. Goed. Spreek ik u dan weer, Wim van der Kamp, Europarlementariër voor het CDA. Tot genoegen. Vier minuten voor half negen en nog eventjes naar Amerika. Want het leger zet de strategie overboord dat de twee landoorlogen tegelijkertijd zou willen en kunnen vechten. President Obama heeft gisteren gezegd dat daar geen geld meer voor is. Een gigantische bezuinigingsoperatie kondigde hij aan. Om China voor te blijven wil de president meer de nadruk leggen op slimme elektronische oorlogsvoering. Nu de troepen terug zijn uit Irak. Nu we de page op een decade van war jaar years ago we had some troepen troops in Iraq and Afghanistan. Today we've cut that number in half. Na tien jaar van oorlog slaan we nu een bladzijde om, zegt Obama. Drie jaar geleden hadden we nog 180.000 troepen in Irak en Afghanistan. Dat aantal is gehalveerd. De tide of war is receding. Even as our forces prevail in today's missions, we have the opportunity and the responsibility to look ahead to the force that we are gonna need in the future. At the same time we have to renew our economic strength here at home. Nu die oorlogen aflopen, moeten we vooruitkijken naar wat voor leger we in de toekomst willen hebben. En tegelijkertijd moeten we aan onze economie denken. Waarmee Obama bedoelt dat de Verenigde Staten in deze tijden van crisis het huidige grote leger niet langer kunnen betalen. I think it's important for all Americans to remember over de past 10 years since 9/11 our defense budget grew at an extraordinary pace. Na 11 september zijn de defensieuitgaven de pan uitgerezen, zegt Obama in feite. Hij gaat de komende 10 jaar tenminste 500 miljard dollar bezuinigen. Ruim 20% van de grondtroepen zal verdwijnen. Het nieuwe Amerikaanse leger moet vooral slimmer worden. We gaan nog meer materieel uit de Koude Oorlog afdanken. Een in beetje ingewikkelde formulering van president Obama, omdat hij het woord drone niet mag gebruiken. Die onbemande vliegtuigjes namelijk die maken deel uit van een geheim programma. Het gaat om die toestelletjes die nu actief zijn in Pakistan en Jemen, waarmee op terroristen wordt gejaagd. Nou, daarvan moeten er nog meer komen. De president vindt het vooral belangrijk om een technologische voorsprong te houden op China. As I made clear in Australië... Obama gaat zich militair vooral concentreren op Azië. Daarom stationeert hij 20.000 troepen in Australië. Obama maakt scherpe keuzes. In een verkiezingsjaar als dit zal dat zonder meer kritiek uitlokken. Maar alles beter dan wat er onder president Bush gebeurde, meent hij toch? We owe them een strategie met well-defined goals. Ik zet de levens van mijn soldaten alleen in als dat strikt noodzakelijk is... en alleen met een duidelijke strategie. En dat is precies het tegenovergestelde van de Irak-oorlog... waarvan de democraten vinden dat Bush die begon zonder zich te bedenken... wat er moest gebeuren na de verovering van Bagdad. Dat Obama deze oorlog heeft beëindigd... bezorgt hem veel bonuspunten bij het Amerikaanse volk. En ook het leger. De president bezuinigt, maar toont ook groot respect voor de militairen. So, het is een mooi Dank Nooit eerder kondigde een president nieuw beleid aan op het Pentagon. Op het ministerie van Defensie zelf. Alles anders bij president Obama. Een bijdrage van correspondent Wessel Wesseldiel. Stel, er zijn twee fabrieken.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 Groningse dorpen geëvacueerd om dreigende dijkdoorbraak en meisjes omgekomen door koolmonoxidevergiftiging. Goedemorgen, half negen is het, ik ben op Negens. In Groningen worden 800 mensen geëvacueerd vanwege een dreigende dijkdoorbraak bij het Eemskanaal. Het zijn inwoners van de dorpen Woltersum, Witte Wieren, Tempost en Temboer. De gemeente gaat van deur tot deur om de mensen op te pikken en dat was wel even schrikken voor de bewoners. Ik naar de achterdeur, de deur open, en er stonden, ik denk, van de gemeenten stonden hoor. En de dijk staat hier op de deurbreken van het Eemskanaal. En jullie moeten onmiddellijk evacueren naar de sparral in te De evacuatie is niet vrijblijvend, in tegenstelling tot die van gisteren in Tolbert... waar de toestand toen vanwege de hoge waterstand kritiek was, zegt de brandweer. In dit geval is er sprake van een, een noodevacuatie. Uh, de, de situatie is zeer kritiek, uh, gezien als de dijk zou doorbreken, dan ment het water uh, toe. En dan zal het water zeker ook hoog kunnen stijgen. Uh, in dat geval uh, vragen we dan ook om de mensen... Uh, op hun eigen gezond verstand en meewerkendheid. En hebben wij als overheid een, een taak in als veiligheid. Bij Woltersum zijpelt water door de verzadigde dijk van het Eemskanaal... tussen de stad Groningen en Delfzijl. De kans op een doorbraak is niet erg groot, zegt het regionaal beleidsteam, maar het zekere voor het onzekere wordt genomen. Met man en macht wordt gewerkt om de dijk te versterken, zegt het waterschap. Door de nacht heen hebben we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 tegen te gaan. Dat is, uh, je probeert overal druk te verhogen op plekken waar uh, water door de dijk komt. Intussen daalt het pijl in het Eemskanaal, waardoor de druk op de dijk wat afneemt. En mogelijk kan er vanmiddag water worden geloosd in de Waddenzee als de wind er toelaat. In grote delen van Groningen, waaronder de polder bij Tolbert, is vannacht het, de hoogste waterstand bereikt. Omdat het vrijwel niet meer regent, is het ergste gevaar voor overlast geweken. In huizen in Noord-Holland zijn gisteravond twee meisjes van 11 en 12 van koolmonoxidevergiftiging overleden. Een meisje van 10 ligt in het ziekenhuis. Het drama voltrok zich tijdens een logeerpartij bij een van de meisjes thuis. De drie werden gevonden in de badkamer. Ze werden nog gereanimeerd, maar twee meisjes overleden op weg naar het ziekenhuis. De toestand van het derde meisje is kritiek, zegt de politie. Dat houdt in dat, uh, dat de artsen bezig zijn om uh, ervoor te zorgen dat, uh, dat ze wel hun leven blijft. Maar wat ik begreep is dat het niet, uh, de situatie niet levensbedreigend is. Meer dan 100 pensioenfondsen zullen volgende maand bekendmaken... dat ze van plan zijn om de pensioenen te verlagen. Dat zei president Knot van de Nederlandse Bank in Nieuwsuur. Kortingspercentages die de fondsen medio februari aan hun deelnemers zullen moeten communiceren. En dan gaat het om voorgenomen kortingen dan overigens. Dan gaat het om kortingen die nu worden aangekondigd en die dan eventueel, als er in de loop van dit jaar opnieuw geen herstel zou optreden, 1 april 2013 zouden moeten worden doorgevoerd. 125 van de 450 pensioenfondsen zitten zover onder de vereiste dekkingsgraad dat een korting van 1 tot 7 procent nodig is. Dat geldt zowel voor gepensioneerden als voor werkenden. In een kerk in Nigeria zijn zes mensen doodgeschoten... onder wie de vrouw van de predikant, tien kerkgangers, raakte gewond. De aanslag is vermoedelijk het werk van de militante islamitische organisatie Boko Haram. Die heeft gedreigd alle christenen te vermoorden. President Goodluck Jonathan kondigde afgelopen weekend in delen van Nigeria de noodtoestand af... vanwege al die aanslagen van Boko Haram. En in Mexico is de hoogste brug ter wereld geopend. De Baluarte-brug is 403 meter hoog... en overspant een ravijn in een gebergte in het noorden van het land. Bouw heeft vier jaar geduurd. Later dit jaar mogen de eerste auto's over de brug gaan rijden. Het oude hoogterecord stond op naam van het Milau-viaduct in Zuid-Frankrijk. Rijbanen liggen daar 270 meter boven de Vallei van de Tarn. Dat was Nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline.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 Vanavond komt er vanuit het westen meer bewolking, trekt de wind weer wat aan en vannacht gaat het regenen. Morgen, zaterdag, wordt opnieuw een dag met regelmatige buien en vrij veel wind met een maximum temperatuur van een graad van 9. ANWB Verkeersinformatie, er staan files op de A4, Bergen-op-Zoom richting Antwerpen. Tussen Knoop en Zoomland en Hogerheide 6 kilometer, bij Hogerheide is de rechterrijstrook dicht na een aanrijding. Vanwege technisch onderzoek na een aanrijding op de A15 Rotterdam... richting Gorkum, tussen Hendrik-Ido Ambacht en Papendrecht... 5 kilometer, ook daar is de rechterreis ook dicht... en de A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom... is dicht na een aanrijding tussen Nieuwland en Heemkensand. Verkeer kan het beste de Omleidersroute U21 volgen. Mijn privé-mening over private banking. Ze moeten me zien als een ondernemer, maar tegelijk als privépersoon. Ik loop door elkaar...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 Goedemorgen, het is zeven minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Het wordt een spannend politiek en economisch jaar. Het kabinet moet zeer waarschijnlijk opnieuw bezuinigen vanwege de crisis. Maar hardop wordt dat toch niet gezegd. Al helemaal niet hoeveel. En waarop er bezuinigd moet worden gaan wel getallen rond. Van vijf tot tien miljard euro. Chris Buijink, secretaris-generaal van het ministerie van Economische Zaken... waarschuwt alvast dat er niet in het wilde weg bezuinigd moet worden. Er moet een idee achter zitten. En laat... De hoogste ambtenaar, nou, een idee hebben? Mag hij ook één keer per jaar geven? Zijn visie? Praat ik over met Chris Buiuk zelf? Goedemorgen. Goedemorgen, mevrouw. U heeft de brief, uh, de, de, de, u heeft de brief opgesteld. In uw nieuwjaarsartikel. Uh, daarin, perspectief door vernieuwing. Dat is zo'n beetje wat u wilt meegeven. Um, ik zei het al eventjes. Er wordt rekening gehouden met bezuinigingen tussen de 5 à 10 miljard euro. Uh, wat voor effect heeft het op de Nederlandse economie als er daadwerkelijk? nou, laten we het gemiddelde nemen, zo'n 7,5 miljard extra bezuinigd moet worden. Op de korte termijn uh, hebben extra bezuinigingen een uh, negatief effect op de economische groei. Maar uh, we zullen toch de tering naar de nering uh, moeten, moeten zetten. En daarom pleit ik ervoor om maatregelen te nemen die echt geld opleveren. Mm -hmm. En de vermogen van Nederland versterken. Dus dat zit hem dan in het verbeteren bijvoorbeeld van de concurrentiepositie... de economische structuur in Nederland? Zeker. Maar zeker. dat betekent dat je niet op korte termijn daarmee geld binnenharkt? Nee, maar je haalt wel nog sommige dingen uh, die ik voorstel... leveren op korte termijn geld op. Andere op wat langere termijn. Uh, je moet uh, de aanpak die je kiest in graniet bijtelen. Dus je moet zeker weten dat je de resultaten gaat binnenhalen. En het land daarmee ook beter maken. Okay. En aan welke sectoren denkt u? Waar wilt u uh, de schop in zetten? Ik adviseer om goed te kijken naar uh, drie terreinen. Uh, de woningmarkt, okay. de grote particuliere schuld in huishoudens vanwege het huisbezit in Nederland, uh, de arbeidsmarkt en uh, de zorg. Laten we eens even bij de arbeidsmarkt beginnen. Wat wilt u daar veranderen? Ik denk dat het uh, belangrijker is dan ooit om zo snel mogelijk mensen van die een baan verliezen, wat erg genoeg is, van werk naar werk te brengen. Daar moet je alle prikkels op richten, prikkels aan de kant van de werknemers. Dus ik stel voor om eens te kijken of je de uh, WW zou kunnen uh, korten met, uh, met trapjes naarmate je langer werkloos bent. Uh -huh. uh, dan uh, krijgen mensen een zetje in de rug om naar ander werk te zoeken. Want u kant. vindt die uitkering nu te uh, hoog? Het gaat niet zozeer dat de uitkering te hoog is, maar het gaat erom dat je mensen prikkelt om alles op alles te zetten om naar ander werk te komen. Dat geldt voor de werknemers, geldt ook voor de werkgevers. Uh, dus ik vertel voor om eens te kijken of ze wat langer loon kunnen doorbetalen. Dan hebben ze ook zelf alle belang bij om te investeren in de inzetbaarheid van hun werknemers en mensen van werk naar werk te krijgen. Goed, en de zorg. De zorgkosten lopen uit de hand, is uh, het al algemeen geconcludeerde visie. Ook van uh, de minister zelf. Uh, hoe zou u die in de hand willen houden? Nou, er zijn al uh, flink wat stappen gezet, ook door deze minister. Uh, maar we weten allemaal met elkaar dat die zorgkosten verder zullen stijgen in een vergrijzende samenleving. Uh, 80% daarvan uh, betalen we met elkaar... Uh, en uh, dat gaat dus ten koste van andere dingen die we zouden kunnen doen. Dus het is heel erg belangrijk om uh, zowel aan de ene kant prikkels te hebben... dat mensen bewust keuzes maken voor wat ze echt willen aan zorg. En mm -hmm. twee, om kwaliteit te bieden op een zo efficiënt mogelijke manier. Okay. De woningmarkt dan. Uh, ja, ik denk natuurlijk meteen aan de hypotheekschuld. Daar is al veel over gezegd. Ook uh, gisteren weer door Klaas Knot van de Nederlandse Bank. We hebben te veel schulden met z'n allen. Dat is ook een beetje uw gevoel. Hè? De hoge hypotheekschuld moet worden afgebouwd. We moeten gaan aflossen. Dat moet gestimuleerd worden. Denkt u dus aan het versoberen van de hypotheekrenteaftrek? Er zijn verschillende manieren waarop je dat kunt doen. Het belangrijke is dat er maatregelen worden genomen... die inderdaad die uh, hoge schuldenlast... Terugbrengen, Dat is in het belang van uh, alle Nederlanders zelf die die schulden hebben. Zeker als het economisch tijd tegen zit. Dat is ook in het belang van ons financiële systeem. Uh, en je kunt het doen langs een aantal wegen. Klaas Klot noemde gisteren een, uh, een mogelijkheid. Uh, versoping van de hypotheekrente. Verplichting om meer eigen geld in te leggen bij het aankoop van een huis. Uh, uh, er zijn verschillende mogelijkheden en het is aan de politiek om daarover te beslissen. Ik ben ja, alleen maar ja. een adviseur. Ja, dan, en maar, dat is interessant wat u zegt. Uh, mijn boodschap is wel ja? om het om nu uh, door te pakken. Want uh, onduidelijkheid verlamt. U stelt ingrepen voor die stuk voor stuk taboe zijn voor CDA, PVV en VVD. Geert Wilders heeft de versobering van de WW tegengehouden. Hij heeft een eigen bijdrage in de zorg tegengehouden. VVD, PVV zijn tegen aanpak van de hypotheekrenteaftrek. Um, u wilt eigenlijk de heilige huisjes van dit kabinet verbouwen? Hè? Ik adviseer uh, wat ik verstandig vind om Nederland sterker te maken... En het is aan de politici om te beslissen wat ze met dit advies en andere adviezen doen. Nou, dan kan ik mij al wel zo'n een beetje voorstellen wat er met uh, de, het nieuwjaarsartikel gebeurt. Perspectief door vernieuwing, dat gaat ergens in een bureau naar verdwijnen. Of heeft u grotere hoop, betere hoop? Mijn rol is om uh, te zeggen wat ik verstandig vind. Eén keer per jaar mag ik dat uh, doen in de openbaarheid. Ja. Dat heb ik nu weer gedaan. Denkt u dat u gehoord en, gaat worden, meneer Ja, Daar hoort u mijn tijdje niet. <laughs> <laughs> ik, mevrouw Rensen, uh, het, uh, het artikel ligt er, de adviezen liggen er. En uh, ik uh, adviseer nu verder in stilte, verder in de Haagse torens. Oké, okay. nou, dank dat u uh, uw advies even met ons wilde delen. Chris Buijink, secretaris-generaal van het ministerie van Economische Zaken. 13 minuten over half negen is het. Wij gaan nog even terug naar het hoge water. In de sporthal Ten, Ten Boer worden mensen opgevangen die uit hun huis moeten vanwege een mogelijke dijkdoorbraak. U heeft daar de hele ochtend over kunnen horen in het Radio 1 journaal. Het gaat om de dijk langs het Eemskanaal. Die is verzadigd. Er zijpelt al water door naar buiten. Kans bestaat dat hij het niet houdt. Eh, Karen Albers is in de sporthal in Ten Boer. We spraken hier net ook al eventjes. Karen, wordt het al drukker? Maar ik heb zelfs de indruk, Lara, dat het iets leger wordt. Um, en ik heb de indruk dat mensen ervoor kiezen om naar familieleden te gaan. Maar er zijn er nog genoeg. Uh, en in een hoek van deze ruimte is een tafeltje. Daar zitten uh, mensen met zo'n uh, rode kruisjasje aan. Grote letters opvang erop. En het is de bedoeling dat iedereen die binnenkomt... daar even langs gaat, zich registreert. En dan krijgen mensen ook een uh, wit stikkertje op hun jas... met daar een nummer op... En nu ben ik, ja, dat klinkt wat onaardig, bij nummer 27, 28 en 32 aangeschoven. U bent opeens een nummer geworden, meneer. Ja, ik ben een nummer, ja. <laughs> zeg maar, waar is dat voor? Nou, je wordt geregistreerd en dan komt het nummer komt hierop... en dan ziet men dus dat je geregistreerd bent. Dan word je niet weer, uh, weer aangeschoten net. Uh, dus dan kunnen ze een beetje overzicht een hebben... Beetje overzicht. en als familieleden elkaar kwijt zijn, ja, bijvoorbeeld die zitten in Groningen... In ja. dan kunnen ze via de lijst ja. even kijken ja. wie ja, zich als waar ze bellen, bevindt. Ja, dan zien ze, ja, die is hier binnen het... Uh, ja. En nu heeft u maar even op je voorhoofd geplakt. Daar heb ik mijn schoonzuin zo van, van, hij lag op de grond. Hij bleef hier naar je plakken en hij had hem door in stap en door zich rond te zetten. Ja, u bent hier al een paar uurtjes. Um, ja. Ja, zeven uur, zei u, geloof ik. Ja, uur was ik hier, ja. dacht ik, ja. Precies. En was het schrikken? Nou, om half uh, zes werd er bij mij aan de deur gebeld. En dan schrik je wel, want dan, dan word je wakker. En dan weet je, hey, wat is er aan de hand? Misschien iets met de familie of zo aan de hand? ik had of... nog helemaal niet in uw hoofd gegrond misschien het water... want helemaal ik woon op een helemaal plek waar het toch best... Helemaal er helemaal niks door, hoor. Nee, nee. Ik de... Ja, je ziet het wel op het journaal. En zo maar dan eentje, je oh, dat is ergens anders. En dat is opeens bij u in de achtertuin? Dan nou, komt er dus vlakbij, uh... ja. Ja, klopt. En u? Schrok u? Schrok u? Nee, helemaal niet. en toen ik even naar de wc moest boven, zeg maar... toen zei ik wel, zeg maar, dat er veel verlichting was bij Eemskanaal. Dat heb ik gezicht precies net af. En toen zei ik ook... Veel auto's rijden, zeg maar. dus ik heb ook niet weer op bed geweest. Ik heb mijn kleren nagedaan, ben even naar buiten geweest. Ik heb met een paar van die jongens gepraat. En zijn ze zeiden ze van, nou zeiden ze, uh, ze moeten een bericht van de politie hebben zeg maar, of we weg moeten. Ik zei, nou, dan heb ik dadelijk, uh, ik heb nogal wat fotoalbums, zeg maar. Ik heb die ook allemaal ogen opgezet. Als er wel wat gebeurt, zeg maar... Uh. En nu horen we al de hele ochtend op de radio dat er al wat water door die dijk heen zijpelt. Uh, verbaast dat u? Nee, dat is eigenlijk... Ja, ik weet niet beter dan dat sijpelt altijd water door. En in een aantal jaren geleden heeft men een heel stuk uh, zo'n staal en damwand ervoor gezet. En nu zijpelt er nog wel water, maar dat gaat er onderdoor. Ja, dan denk je, ach, dat is geen paniek verder, het is wat nat. Maar dat betekent dus dat die dijk helemaal niet zo geweldig is? Nee, die dijk is niet zo best. Dat is ook wel bekend, dat die dijk ja, niet hoe zo... Hoe lang is. al? 25 jaar. Nou, 25 jaar? Heel, heel lang al. Maar bent u dan als, als directe buur van die dijk dan niet een beetje ongerust en boos van... dan moet daar een fatsoenlijke dijk liggen? Ja. Waarom doen ze er niks aan? Nou, af en toe gebeurt er wel een beetje, maar kijk... Ja, ik weet niet, uh, wat, wat, wat zou je er een, ja, een hele nieuwe dijk leggen, maar nee. Maar ja, het is wel een enorme hoeveelheid water die loskomt, ja, mocht die dijken begeven. Het is ook de eerste keer dat dat gebeurt, in, in heel veel jaren. Dus, ja, misschien moet je ook inschatten hoe vaak gebeurt dat en in welk risico moeten we nemen. Ik weet het niet. Ik neem aan dat er nou wel wat gebeurt. Kijk, dat zou dan misschien weer het bijkomend voordeel van zo'n dag als vandaag zijn. Ja, ja, ja. Ja. Want als, nog even voor duidelijkheid, als die dijk breekt... U, u woont in het dorpje net daaronder, hè? Ja, in Woltersum. ja. ja. ja. Dan, dan betekent dat uw dorp onder komt te staan? Daar, daar komt water te staan. Hoeveel dat is nog... Nou, ik denk dat er niet zo... Geweld, ja, ik, ik, ik denk tussen een half meter en een meter... Misschien op sommige plekken een meter, een half meter... En misschien ook op sommige plekken wel minder, hoor. Wel uh, van water, Wij krijgen zeker water in huis. Ja. Ja. Ja. En, en ja, dat is vervelend. Alles wordt nat en je hebt een hoop schade natuurlijk. En dat wordt wel weer geregeld. Maar het duurt altijd zo lang. En, en... Ja, en het is dan heel nog, vervelend. Maar dat snap ik nog steeds. Moeilijk dat u al 25 jaar weet dat die dijk niet goed is. Dat men dat kennelijk allemaal ja. weet. Ook de waterschappen. Ja, en dat u het wel. zo gelaten ondergaat. Is er dan geen... Uh, beweging in het dorp geweest van uh, we moeten die waterschappen eens aan een jasje trekken en ja, zeggen doe er mij, eens wat aan. Volgens mij is het wel regelmatig uh, wat gezegd van hey, die dijk is slecht. En daar is ook een stuk is, is een damwand voorgeslagen een, een jaar of vijf geleden. Maar dat is niet opdoende gebleken. Nou, we zullen ja. eens kijken of de gebeurtenissen van, uh, van nu daar ik, verandering in gaan aanbrengen. Ik hoop het. Dus je zegt, ik dank u wel ja. en een goede dag verder. Ja. Ja, wij weten inmiddels, eerst u al kunnen we horen, dat de staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu vandaag naar Woltersum toe zal gaan. En naar Lauwershoog Hoog, trouwens, om zelf te kijken hoe het ervoor staat. Nou, misschien zal dat ook uh, wat bespoedigen daar. Zo dadelijk in het Radio 1 Journal gaan wij ook even praten over Irak. Het geweld is flink opgeleid sinds de Amerikanen zijn vertrokken. Is dat vertrek dan ook de oorzaak? Daar wordt er dus zo meer over. Eerst naar de verkeersinformatie. Jolanda, hoe het op de weg? Nog steeds twee files. Eentje op de A15 Rotterdam-Gorkum. Tussen Henrik ido ambacht en Papendrecht 5 kilometer. De rechte is nog dicht vanwege technisch onderzoek. En in Zeeland op de A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom. Bij Arnemuiden 2 kilometer. Heeft te maken met de afsluiting bij henkens Sand na een aanrijding... Het verkeer kan het beste omrijden via de omleidingsroute U21. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. Irak dus is sinds het vertrek van de Amerikanen... eind december het toneel van bloedig geweld. Gisteren vielen bij een reeks aanslagen op verschillende plaatsen... tientallen doden en gewonden. De aanslagen waren alle gericht tegen Sjiiten... die de meerderheid van de bevolking uitmaken. Ik praat erover door met Irak-specialist Robert Soeterik van Middle East Research Associates in Amsterdam. Meneer Soeterik, goeiemorgen. Goeiemorgen. Irak wordt opgeschrikt door aanslagen. De een nog bloediger dan de ander. Heeft dit nu allemaal te maken met dat vertrek inderdaad van de Amerikanen uit Irak? Nee, ik denk niet. Uh, ook dit soort golven van geweld hebben zich uh, voorgedaan... toen de Amerikanen daar nog met... Uh, 150.000 militairen zaten. Maar het is er ook niet geheel los van te zien. In de zin dat uh, na het vertrek van de Amerikanen eind december... is er in de ogen van velen toch wel een nieuwe fase ingegaan in de geschiedenis van Irak. En de verschillende politieke partijen, formaties... die proberen uh, in die nieuwe situatie zich allemaal zo uh, sterk mogelijk te manifesteren. Mm -hmm. Het gaat om macht, um, en dan vooral tussen Sjiiten en Soenieten. Dat speelt al veel langer. Nu eigenlijk zegt u, um, nu de Amerikanen weg zijn, is het, is het, is het hek van de dam. Ja, en nogmaals, we moeten niet te veel um, het accent leggen op het vertrek van de Amerikanen. Het is een, uh, een, een stagnerende politieke situatie in Irak... waarbij uh, onder andere de huidige premier, die aan het hoofd staat van een Sjiitisch blok... Uh, er nogal wat toe bijgedragen heeft dat de spanningen met uh, de grote opponent, een Soenitisch blok, uh, opgelopen zijn. En dat is gebeurd door uh, uh, arrestaties van voormalige leden van de baaspartij. De, het machtsinstrument van Saddam Hussein. Mm. Er zijn nogal wat soenieten onder. Een arrestatiebevel tegen de vicepresident, ook een soeniet uitgevaardigd vanwege betrokkenheid bij uh, geweld. Ook de um, vicepremier, weer een soeniet, is. Um, een uh, motie van wantrouwen tegen ingediend vanwege incompetentie. Dus allerlei maatregelen die door de Soenitische Arabische bevolkingsgroep... geïnterpreteerd worden als een offensief van de zittende premier... tegen deze uh, bevolkingsgroep. En dat heeft het, uh, de deur eigenlijk opengezet, wat we wel eerder gezien hebben... voor escalatie van geweld. Er zijn uh, randgroeperingen, zoals Al-Qaeda in Irak... Uh, die uh, ja, dit soort bloedige sectarische aanslagen plegen in de hoop dat ze daarmee de zaken verder op scherp zetten... en daar op een of andere politiek voordeel kunnen krijgen. Dus ze hopen door ja, onrust te trappen, door voor onrust te, te veroorzaken... Euh, dingen op scherp te zetten. Dat begrijp ik toch niet helemaal, zoals u dat nu omschrijft? Dat, wat, wat, wat, nou, wat zou, de, hoe ziet ze dat voor zich? In de situatie dat um, een premier um, zijn macht volledig gebruikt... om een bepaalde bevolkingsgroep uh, of de vertegenwoordigers daarvan... Uh, het vuur aan de schenen te leggen... Uh -huh. uh, uh, zal dan natuurlijk binnen die bevolkingsgroep grote uh, emoties losmaken. En als je dan in zo'n situatie uh, geweld gebruikt, dan kan je inschatting zijn: het is natuurlijk een foute inschatting, maar dat um, nogal wat mensen uh, zullen zeggen van, nou ja. Uh, um, in deze situatie is het goed dat de andere kant ook een pak slaag krijgt. Ja. En daar hoopt men dan in die zin politiek garen bij te spinnen. Ja. Maar in het verleden is dus aangetoond dat die strategie niet werkt. Behalve dat die natuurlijk uiterst uh, crimineel is. Uh, want we hebben in 2006 uh, ook een soortgelijke golf van geweld gezien. Nadat er door dit soort groepen. Uh, aanslagen waren gepleegd, onder andere op de uh, moskee in Samara... die helemaal in puin gelegd is, een van de belangrijke heiligdommen van de Shiiten. Dat heeft een orgie van geweld gegeven... waarbij uiteindelijk de Soenitische Arabi Arabieren aan het kortste eind getrokken hebben. Dus het is, nogmaals, behalve dat het een ramp is voor Irak... is het ook politiek al eerder bewezen uh, niet werkzaam te zijn. Is het sowieso mogelijk dat Shiiten en Soeniten in Irak vreedzaam naast elkaar leven? Nou, het is niet uh, echt, zou ik maar zeggen, uh, een kwestie van dat een Soeniet niet door één deur met een Shiit zou kunnen gaan. Maar er is gewoon in Irak heel veel gebeurd. Wij, wij, wij dreigen dat uh, makkelijk te vergeten, of wij neigen dat makkelijk te vergeten. Hmm. Er is een, uh, een dictatuur geweest van enkele decennia, waarbij bevolkingsgroepen tegen elkaar opgezet zijn. Het heeft geleid tot genocide tegen de Koerden. Het wantrouwen is enorm. Hè? Het wantrouwen is enorm. Er zijn een heleboel elementen. Kijk, er heeft echt niet een volledige zuivering plaatsgevonden van... Um, het, het apparaat van voormalige aanhangers van het regime van Saddam Hussein... die komen nu voor een deel via politieke partijen weer terug. Ja. En dat wordt door de andere kant uh, dus uh, niet geaccepteerd. En wordt een kruip door sluip door uh, politiek gevoerd... om alsnog een aantal belangrijke rekeningen te verheffen. Robert uh, Soeterik van de Middle East Research Associates... over Irak en de aanslagen van gisteren. Dank dat u ons even te woord wilde staan, meneer Soeterik. Graag gedaan. We gaan nog eventjes namelijk naar Joran van der Sloot... want vandaag begint in Peru het proces tegen Van der Sloot. Hij er wordt ervan beschuldigd de 22-jarige studente Stephanie Flores te hebben vermoord... na een partijtje poker in een casino in de Peruaanse hoofdstad Lima. Het circus begint wanneer Van der Sloot... precies anderhalf jaar geleden aan de verzamelde pers wordt getoond.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 Al snel verdringen zich ook de Amerikaanse camera's in de gevangenis. You're and the cell where he is now. Elk detail telt blijkbaar. Hier zijn his pants. Zijn kleren. Now over here, here's his bed. This is his sink and a toilet. Zijn plek en zelfs zijn etensresten. Last night's dinner, what appears to be chicken with rice. En even later maakt ook onze eigen misdaadverslaggever Peter R. de Vries er zijn opwachting. Dutch crime reporter Peter de Vries and his crew help.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 En dan heb je nog de zelfbenoemde Amerikaanse beschermengel van Van der Sloot, Mary Hamer. Zij diende een gratieverzoek in bij de president, maar het hielp niet. Ondanks haar geld, haar zorg en haar zelfgemaakte liedjes... wees Van der Sloot haar in december de gevangenisdeur. Houd dat mens bij me weg, gaf hij zijn door haar betaalde advocaat tot opdracht. I will you. Een bijdrage van onze correspondent Marion van Rooyen. Zij volgt uiteraard dat proces tegen Joran van der Sloot in Peru. Uh, u hoort daar later over in de uitzendingen op Radio 1 van de NOS. Onder andere om half vijf, de NOS Radio 1-journaal. Zo dadelijk uh, na het journaal van 9 uur... daarin wordt u ook al bijgepraat over uh, de stand van het water... Uh, hoort u ook onze verslaggever, Karin Alberts.